11 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Wie niet rookt, geen overgewicht en een gezonde bloeddruk heeft, leeft gemiddeld 6 jaar langer. Dat heeft een langlopend onderzoek onder 9000 bewoners van de Rotterdamse wijk Ommoord aangetoond. Zo kon worden vastgesteld hoe oud de deelnemers waren. toen ze een ernstige ziekte kregen, zoals kanker, dementie, een hart- of longaandoening of diabetes. Mensen die een hoge bloeddruk hebben, te zwaar zijn en roken... krijgen zo'n ziekte gemiddeld negen jaar eerder... dan mensen die gezond leven. De Franse politie gaat ervan uit... dat de brand in het appartementencomplex in Parijs is aangestoken. Maar de brand zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Tenminste dertig mensen raakten gewond. Eén vrouw is opgepakt. De burgemeester van het arrondissement heeft gezegd... dat een burenruzie de aanleiding voor de brand zou zijn... maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Onder de gewonden zijn zes brandweermensen. Het gebouw van acht verdiepingen stond vrijwel helemaal in brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Vandaag lanceert YouTube ook in Nederland een kanaal... speciaal voor kinderen tot 13 jaar. YouTube Kids. Daar kunnen ouders specifiek kiezen... welke filmpjes hun kinderen kunnen bekijken en welke niet. YouTube wil zo een veilige omgeving voor kinderen creëren. Ouders kunnen in de app ook een timer instellen... zodat de kinderen niet te lang achter het scherm zitten. Het aanbod omvat onder meer tekenfilms zoals Bob de bouwer en brandweerman Sam en educatieve video's. En in het noordoosten van Australië zijn de lichamen gevonden van twee mannen. Ze werden al een tijdje vermist in Townsville... een stad die zwaar is getroffen door overstromingen en een zware regenval. De mannen van 21 en 23 jaar werden gevonden in een buitenwijk... Op veel plekken staat het water tot kniehoogte. Er duiken verschillende foto's op van slangen en krokodillen... die op boomstammen door het water drijven. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt... met de meeste kans op zon in het noorden. Het blijft droog en het wordt een graad of zeven. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend kan er regen vallen. Dan wordt het maximaal acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 We gaan naar België. En niet alleen maar België, maar een heleboel muziek van Belgische artiesten. En uh, de muziek uh, is samengesteld door onder andere Kort Draaier. Die heeft mij een heleboel muziek gegeven. En hij zegt, dit is nou hele mooie muziek voor jouw programma. En ik heb uh, de muziek beluisterd. En echt waar, hele mooie muziek. En daar gaat u het komen nu van genieten. En Kort Draaier is een van de collega's van ZFM Zandvoort. En als u hem in het dorp ziet, u kunt er bijna niet omheen. Ik denk dat dat een van de langste mannen van Zandvoort is... En als uh, ik wat wil weten over Zandvoort, dan kan ik altijd bij Draaier terecht. Hij weet alles over bunkers, hij kan er alles over vertellen. Dus het komende uur in samenwerking met Koorddraaien. Uh, hij heeft de muziek uh, beschikbaar gesteld, een hoop mooie muziek, heel veel uit, uh, uit België. Zo ook deze artiest, Ray Franky, geboren als François Victor De Paup, was een Vlaamse charmeurzanger. die zijn grootste succes in de jaren 50 behaalde was vooral bekend als de zanger van de Evergreen O'Heideroosje. U hoort hem nu in de jaar 1956. Ray Frankie met Het blijft onder ons. Het blijft onder ons Daar mag je voor altijd op tellen Het blijft onder ons Nooit zal ik het iemand vertellen Alle heb ik heel veel getreurd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 Daarom is ons groot Het nooit een geluk nog gebaat. Veel meer dan woorden vermogen bewijzen jouw ogen. Daarin zie ik dat jouw liefde me nooit heeft bedrogen. Jouw ogen, oh, oh. jouw ogen, oh, oh, oh, zo blauw, zo die hemelsblauw. Ook uit België. Hij had zijn bekendheid niet zozeer aan zijn muzikale talenten te danken... dan wel aan zijn excentrieke gedrag en uitspraken. Hij kleedde zich graag in glitterkostuums, Zoals uh, Libre's en gedroeg zich als een naïeve onverstoren optimist. Zijn typische stopwoorden. Geweldig, wauw, onvoorspelbaar. En oh mijn god. Zijn vreemde manier van praten werden door komieken vaak geïmiteerd. Vanwege zijn faam en komisch imago was hij vaak de gast in verschillende amusementprogramma's. Zo had hij een gastrol in de FC De Kampioenen... In de, aflevering, in de aflevering Sherry... en in de aflevering van Wie Ben Ik... waar hij in de betreffende uitzendingen ploeg vormde... met Daisy van Kouwenberg en Urbanus. En u zult denken, ik, heb, ik denk dat ik weet wie het is. Nou, we hebben het over Eddie Walli. U hoort hem nu met de Rode Rozen. Ik had je zo graag rode rozen gegeven. Al mijn liefde bekend. Ik had je zo graag rode rozen gegeven, je iedere dag met mijn kussen verwend. Maar jij wist van iets en ik vond geen moe. Je ook dadelijk mijn liefde voor Ik had je zo graag rode rozen gegeven. Helaas is voor mij deze kans nu voor. De post bracht je kaartje, je gaat je verloven. Nu is er dus werkelijk geen hoop meer voor mij. Soms kan ik de waarheid nog steeds niet geloven. Is werkelijk dat hartje van jou niet meer vrij? Ik haat je zo graag, rode rozen gegeven. Ik haat je zo graag.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 Mijn liefde voorgoed. Ik had je zo graag rode rozen gegeven. Helaas is voor mij deze kans nu voorbij.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 Voor Tony Bas met Ik ben het met jou. Ik ben met jou niet getrouwd. U luistert nog steeds naar de lokale omroep CFM Zandvoort. En iedere dinsdag neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-hollandstalige muziek. En vandaag doen we een stapje over de grens met een heleboel hits uit België. Met dank aan Koord Draaier. De volgende daam is volgens mij niet de Belgische, maar. Ze staat ook op heel veel Belgische Oud-Hollandse CD's. Of Belgische Oud-Belgische CD's, zou kan je het ook noemen natuurlijk. Tante Leen, ze trad op, pas op op 43-jarige leeftijd voor het eerst op. Ja, en daarvoor verdiende ze de kosten als schoonmaakster en uh, garnalenpelster. En bezoekers van het café waar ze werkte en zong om de gasten te vermaken, schreef haar in voor een talentenjacht. die platenmaatschappij Bovema had uitgeschreven. om de beste stem van de Jordaan te vinden. Ze behaalden de tweede plaats achter Johnny, Johnny Jordaan. En op dat moment luidde haar bijnaam De Nachtegaal van de Willemstraat. Wordt er nu Tante met hand in hand? Om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 Mijn vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand. Ik win mijn brood met zwalken op de baan. Toch denk ik vaak, mijn rijkdom ligt aan land. Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht. Vertrouwde huisje altijd op me wacht Waar de meeuwen schreeuwen Boven het golf gebruis, Daar ben ik geboren Daar voel ik me thuis Waar de klokken luiden Wisseren waar naar huis Daar ben ik geboren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 the robot. Kleine Italianen die dromen van Napoli, van Tina en Marina. Die wachten zo'n jaar of drie. Twee kleine Italianen, hun harten doen pijn. Ja, ze zouden toch zo dolgraag weer in Napoli willen zijn. Wacht, twee kleine Italianen hebben het geld niet voor de trein. O, oh, Tina! Italianen, die hebben zo vaak verdriet te vinden in de vreemde het ware geluk maar niet twee kleine Italianen. ja heim wie doet pijn ja ze zonen. Dan kijken ze de trainer, die wegreedt naar Napoli. Twee kleine Italianen, zo'n afscheid doet pijn. Ja, zo'n dus zonen toch zo'n doodra.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 Van met je handen, Jezebel en zijn bekendste lied Tulpen uit Amsterdam. Dat was uit 1957. En ik heb voor u een andere plaat. Jean Walter met Heel Lang, Heel Lang. Heel lang, heel lang, heel lang, nadat de dichter zal verdwenen zijn.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 Het kan vrolijk zijn, het doet soms pijn. Het blijft gelijk, voor arm of rijk. Het is een refrein voor jong en oud, voor groot en klein. I'm Plots verlaten, nu kom je weer vol rouw Ik ben je echt niet gaan haten, mijn hart is nog altijd van jou. Laat me niet meer af. Over de grens richting België. We horen de muziek van Miek en Roe met Wie Wil Horen. En daarvoor Johnny Blanco met Isabella. Onderweg zometeen op de lokale omroep CFM Zandvoort. Hier in Zandvoort uit Zandvoort. Jack de Nijs. Connie van der Bos. Maar eerst die Peggy en Erik Reinhardt met Jij Komt Altijd Weer. Toen we gingen trouwen en een nestje bouwen. Toen was alles goed en eng. En jij riep, ik ben het moed Kwam je altijd, altijd weer, ja En er worden vallen, dan zeg je van alles wat. Voor het pessimisme is, elke dag, is een dag voor een lied en een lach. Iedereen die gelooft in de kracht van de zon, komt vanzelf op het feest in mijn tuin. Gek idee, want ik doe aan plezier serieus en ik neem het verdriet bij de neus. Kom eens aan op het feest van een lach.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 Ik ben verliefd. Ja, Loren. En daarvoor Conny van der Bos met Ik geef een feest. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als je een stukje gemist heeft aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 spelers wordt het programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog eventjes kort draaien voor het leveren van de muziek. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.